Het, dat Eurazië heeft volgens Diamond nog een ander voordeel. He, dat is het enige continent wat in de lengte over de planeet gedrapeerd is. Terwijl als u kijkt naar Afrika of naar Amerika... dan ziet u dat dat eh, eh, verticaal over de planeet is, is gedrapeerd. En dat betekent dat als je een plant of een, een, met name planten domesticeert... op een bepaalde plek in Eurazië, dan kan zich dat over dat hele continent verspreiden. Terwijl als je dat in Latijns-Amerika doet... He, dan planten zijn zeer gevoelig voor de hoeveelheid zonnestraling en de hoogte van de zon en van alles en nog wat. He, dus dat betekent dat je die planten steeds moet aanpassen aan de relatief snel veranderende uh, omstandigheden waar ze, waar ze in groeien. En het bleek ook dat er in Latijns-Amerika eigenlijk veel minder geschikte domesticeerbare planten en dieren waren. Als je ziet waar die indianen tenslotte de mais uitgekweekt hebben, dat is werkelijk een wonder. Ik zwijg nog van de banaan. He. De oorspronkelijke banaan, dat ze daar überhaupt een banaan in gezien hebben, dat je, dat is een daar hebben ze ook waarschijnlijk niet, maar dat ze eraan begonnen zijn is, is een wereldwonde. En als u denkt aan de dierenwereld van, van Noord- en Zuid-Amerika, dan zult u zien dat die ook eigenlijk een, een heel weinig domesticeerbare dieren bevat. en Dat betekent dus dat je geen trekdieren had en geen dieren voor de melk en voor alle mogelijke taken waar die dieren voor gebruikt zouden kunnen worden. U zegt natuurlijk nog, ja, had je dan niet de lama in, in Zuid-Amerika? Ja, je had wel de lama. Die is wel als lastdier te gebruiken, maar die is bijvoorbeeld niet als rijdier te gebruiken. Dan moet u maar Kuifje in en de Zonnetempel lezen. Dan ziet u direct wat er mis is met de lama. En ik weet niet of u wel eens een documentaire hebt gezien over een nichtje van de lama... Eh, ...namelijk de alpaca, nou een grotere zenuweleier is er eigenlijk in het dierenrijk niet te vinden. Dat is verschrikkelijk gewoon, hè. dan hoef je maar zo te doen en ze gaan met z'n honden springen in travijn bij wijze van spreken. <lacht> je ziet direct dat die beesten totaal ongeschikt zijn om eh, gedomesticeerd te worden. Eh, als u natuurlijk een beetje opletten, dan zou u zich wel afvragen, dan kon de bison dan niet gedomesticeerd worden, hè. En daar zou ik al, al dat, zijn, dat zijn vragen die Jared Diamond overslaat. Hij heeft wel enkele observaties over die grote dierenwereld in Afrika. Uh, daar spelen wat andere factoren een rol, onder andere tropische parasieten, waardoor grote gebieden eigenlijk voor mensen slecht bewoonbaar waren. Maar bijvoorbeeld de zebra schijnt slecht te domesticeren te zijn. Kennelijk heb je dieren die goed te domesticeren zijn en dieren waar dat niet zo is. Ik zal maar zeggen, de indianen in Midden-Amerika, die hadden eh, voor, de, voor, de, voor het vlees hielden die honden. Ja, dat zet geen zoden aan de dijk. En de Inca's hielden voor het vlees Chinese biggetjes. Nog, als u een documentaire ziet over die quechua indianen daar in dat hoge dan zult u zien dat ze een hele tientallen Chinese biggetjes in hun, in hun woning hebben rondlopen. He, zodat je eigenlijk een, een soort, soort wandelende voorraad eh, eh, ...biefstukjes aan boord hebt. Je hoeft er maar één te pakken en knal. Hè? Ja, dat zegt weer wat gemeen en zo. Leuke beestjes. Hè? Maar ja, als onze voorouders dat voortdurend gedacht hadden... ...wat gemeen, leuke beestjes... ...dan hadden we hier helemaal niet gezeten. Hè? Dat is wel zo klaar als een klontje. Dus dat, zijn, dat is eigenlijk, en daar komen we aan... ...een heel interessant punt. Een conceptueel probleem wat ik eigenlijk nog helemaal niet behandeld heb. Hoe... Dat eigenlijk het de interessante invalshoek die Jared Diamond biedt... en naar mijn idee eigenlijk misschien wel de interessantste invalshoek als je kijkt naar die big history... en wat homo sapiens op deze planeet is overkomen. En u zou wat van die boeken daarover lezen, zou u heel snel zien... veel van die big history boeken, die zijn nogal politiek correct. Dus die zeggen, ja, die, die mensheid, dat is altijd one connected family geweest. En dat is tot op zekere hoogte wel waar... He, want ik heb u al gezegd, genetisch lijken we allemaal sprekend op elkaar, maar het is natuurlijk in een heel interessant opzicht juist niet waar. Namelijk, aan het eind van die laatste ijstijd, overigens mocht u zich zorgen maken over het opwarmen van het klimaat, die ijstijden vertonen een ijzige periodiciteit en over enkele duizenden jaren begint de nieuwe ijstijd. He, dus als u even tijd van leven heeft, dan eh, moet u zich voorstellen he, dat u... Dat u ja, nou ja, dat er een goede kans is dat, dat, je, dat je... Nou, Leiden zullen ze net niet halen als er gezien de vorige ervaringen met deze toestand, maar zo ter hoogte van Utrecht moet u zich voorstellen dat zich enorme gletsjertongen bevinden. Heel Friesland onder gletsjereis verdwenen. verdwenen. Wat een toestand. Heel Scandinavië onder gletsjereis verdwenen. En toch zal dat gaan gebeuren en de kans dat we daar iets aan kunnen doen, die is niet zo verschrikkelijk groot. He? Al is het ook natuurlijk een hele leuke uitdaging. Hè? Zo, zo zie ik het eigenlijk maar. Ja, we doen altijd zo dramatisch over alles. Hè? Terwijl, goh, we hebben het veel te makkelijk in allerlei opzichten. Hè? Dus wat doen we aan een nieuwe tijd? Wat doen we aan de opwarming? Ik vind het eigenlijk wel uh, curieus. Ja. ja, wat dat betreft, is het jammer dat ik niet geen gelovig mens ben. Want ik zou graag hebben dat je in de hemel dan door, door een snelle internetverbinding... Uh, dat je het wereldgebeuren nog een beetje zou kunnen blijven volgen, in de. Ja, je moet er niet aan denken dat, dat die hemel zo is. als de gelovigen denken dat die is, hè? Heeft u dat? Dat je, dat je de hele dag religieuze zang. U moet zich voorstellen dat je. dat je oneindig lang. want dat is de eeuwigheid. oneindig lang een eo jongere dag. Zo, zo moet u zich het voorstellen. He? Nou, ik wil wedden dat u, dat u al spontaan vanavond uitzondigen zult gaan in de hoop dat u maar beneden terecht zult komen. Hè? Al weet ik niet wat ze daar precies uitspoken. Maar dat, dat is ja een dramatischer perspectief, kan ik mijzelf eigenlijk niet voorstellen. Hè? Dus je, ja, zondig zoveel mogelijk, daar komt het eigenlijk een grote trek op neer.